We waren gebleven bij Hebreeën, hoofdstuk 1. En dat is een hoofdstuk wat ik niet heb afgemaakt wegens tijdgebrek, maar het gaat, gaat gewoon nu volgen. Een kleine opfrissing. Ik heb gezegd de vorige keer dat God heeft in het laatste dagen tot ons gesproken in, in een zoon of in de zoon, eigenlijk in het Grieks staat in een zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Ik lees uit Hebreeën 1 vers 2. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. In het Grieks staat eigenlijk, en zo is het ook vertaald in de Naardelse Bijbel, dat een hele goede bijbelvertaling is. Om wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Om wie. Eigenlijk staat er om wie hij de eeuwen gemaakt heeft. Dan kun je zeggen, ja maar, daar staat toch in de Bijbel ook dat de Heer Jezus, dat door hem alle dingen zijn. Dus is het nu door God of is het nu door Jezus?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 Dit is een tekst wat door velen niet goed begrepen wordt. Want er is maar één God. En één Heer door wie alle dingen zijn. Maar Paulus, zoals ook in andere brieven, schrijft over de nieuwe schepping. Door Jezus is die nieuwe schepping tot stand gekomen. En vele mensen denken dat het over de schepping van Genesis gehad. Nee, want er is maar één God. Hij heeft we al vastgesteld. Hij heeft Paulus al vastgesteld. Maar er is één heer door wie de nieuwe schepping tot stand gebracht is. Nou, dat komen we ook tegen in Hebreeën 1, vers 8. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Door wie? Maar goed vertaald in de Nederlandse Bijbel is het om wie hij ook de wereld. ...de eeuwen geschapen heeft. Dus het idee is eigenlijk een andere. Er is maar één God en... ...ook Hebreeënbrief brief... ...begint met dat te constateren. Er is maar één God. En er is er één erfgenaam... ...om wie hij, die Ede God... ...de wereld en alle eeuwen... ...geschapen heeft. Dus om die persoon... ...om die zoon... ...is alles eigenlijk begonnen... Vanwege hem is alles geschapen. God heeft met het oog op zijn geliefde zoon alles gemaakt. Met het oog op. Dus eigenlijk is Yeshua degene om wie het draait. Het draait natuurlijk om God, maar God schuift zijn zoon naar voren. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Je kunt natuurlijk onmogelijk stellen dat, we hebben het de vorige keer al gezegd, dat God een erfgenaam is. Nee, God heeft zijn zoon naar voren geschoven als de erfgenaam. Hij heeft zijn zoon aangewezen om erfgenaam te zijn van de wereld. Abraham is natuurlijk ook een erfgenaam. Dat is waar, dat lezen we in Hebreeën. Maar die zoon die uit Abraham is voortgekomen, Yeshua, dat is de erfgenaam. Daar is het allemaal om begonnen. En hij is de koning. Hij wordt de koning over deze wereld. Hij wordt de koning over alle landen van deze wereld. En daar gaat deze brief, de Hebreeënbrief, over. En als we dat niet begrijpen, dan missen we het hele doel van het boek Hebreeën. We moeten het doel meteen pakken. Er is één God en er is één Zoon in wie alle dingen geschapen zijn. Eigenlijk staat het ook in Efeziërs zo mooi, hoofdstuk 2 vers 10, dat wij zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dus God heeft ons geschapen in zijn Zoon Jezus Christus om goede werken te doen. En daar gaat het om, om die ene Zoon die zoveel machtiger geworden is dan de engelen. Dat hebben we ook gelezen de vorige keer. Vers 4. Als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Er is een tijd geweest dat de hiërarchie was, de volgorde was, één God, dan onder deze ene God, de engelen, en daarna de mensen, onder wie Yeshua Yeshua was een mens als wij. Dat lezen wij in het tweede hoofdstuk van Hebreeën, maar dat komt de volgende keer een keer. Daar spreekt dit hoofdstuk ook heel uitvoerig over, omdat Yeshua gerechtigheid heeft lief gehad en ongerechtigheid heeft gehaat. Daarom heeft God hem verhoogd. Daarom heeft God hem gesteld, geplaatst boven de engelen. Dus de situatie is als volgt, na de gehoorzaamheid van Yeshua, na de reiniging, der zonde door hem tot stand gebracht, is de situatie grondig veranderd. En dat moeten wij heel serieus nemen, broeders en zusters. Er is één God. Onder God zijn de engelen. En nu is de situatie grondig veranderd. Nu is boven de engelen die zoon geplaatst, Yeshua. Eerst was hij onder de engelen, maar nu is hij boven de engelen geplaatst. In de hiërarchie is een wezenlijk verschil gekomen. Je hebt God, Yeshua, je hebt de engelen. En dan onderaan wij mensen. Yeshua staat boven ons. En dat staat ook zo mooi in Hebreeën hoofdstuk 1... Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid... en de schepter der rechtmaardigheid... is de schepter van zijn koningschap. Dat komt uit psalm 45. Daar staat... Uh, o God, Elohim... in betrekking op... Uh, de Messias. In psalm 45... vers 8 en 9. Ook... gerechtigheid hebt lief gehad. Hebreeën 1 vers 9. En ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God... Uw God met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoten. Dus er zijn nu twee Goden ineens. De echte God, de werkelijke God, de absolute God en, o God, dat is Yeshua. God in de zin van, in de gedelegeerde zin, zoals Yeshua, de Messias, God is. En dat is het verschil, er zijn vele Goden, zegt Paulus, in 1 Corinthië, hoofdstuk 8... Maar er is maar één God uit wie alle dingen zijn. En er is er maar één zijn zoon door wie alle dingen zijn. En dat moeten we pakken. Zijn zoon heeft alle dingen toebedeeld gekregen. En daar gaat het hele punt. En ik heb alle mensen lief hoor, ook mijn broeders die dat niet geloven, die dat in zich niet hebben. Maar de meeste christenen zien dat helemaal anders. Die zien niet dat Yeshua, dat in hem de nieuwe schepping tot stand is gekomen. Dat door hem alle dingen veranderd zijn. Dat is het werk van God. Dat werk van God. En hij heeft zijn zoon gemaakt tot koning. Dat is eigenlijk een profetie in Psalm 45. Maar die profetie is nog steeds niet in vervulling gegaan. En daar wil ik het vandaag over hebben met u. Dat is mijn tweede deel van hoofdstuk 1 van Hebreeën. Je leest daarover in het eind van hoofdstuk 1, vers 13. Tot wie de engelen heeft hij ooit gezegd, zet wel mijn rechterhand. Dat is een uh, tekst die gebaseerd is op Psalm 110. Dat is die beroemde Psalm 110. Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten dat is nog steeds niet in vervulling gegaan. Dat is waar onze hoop opgevestigd is. Daar is waar, waar de hele schepping naar uitziet. De koning, de Messias, die de koning wordt over de hele wereld. Die de koning wordt over alle landen, over alle volken. Die tijd komt eraan. Dat de enige die het voor het zeggen heeft, is Yeshua. Gods koning, Gods Messias. Die, zegt God... Zet wel mijn rechterhand, totdat ik u vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Waarom gebeden is, ook vanmorgen, die tijd zal aanbreken wanneer Yeshua koning wordt. Sterker, de koningen van deze wereld, de regeerders van deze wereld, zullen, wanneer Christus teruggekomen is, ze zullen afgezet worden. Dat zal de tijd zijn van Daniel hoofdstuk 2, vers 44. Om een einde te brengen aan de politieke orde. Een alle wereldse macht te verbreken. En de heerschappij over de mens in handen te geven van de koning Jezus. Die God heeft aangesteld als heerser over de volken. Daar gaat Daniel ook over. En vele andere profetieën. Daar gaat Hebreeën 1 ook over. Die beroemde psalm 110, je vindt daar een reflectie over in de brief van Paulus aan de Korintiërs. 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat beroemde hoofdstuk, dat is eigenlijk waar alles om draait. Gods Messias, Gods Messias. Luister, vanaf hoofdstuk 15, vanaf vers 20... Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam in Adam allen sterven, wij zijn allen in Adam in dit opzicht in Adam inbegrepen, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat bedoelt Paulus met de nieuwe schepping. Dat is die nieuwe schepping waarover Paulus zoveel te zeggen heeft. En in 1 Kinti hoofdstuk 8, vers 6. En ook de teksten die we niet kunnen behandelen, want dat zou te ver voeren nu. Maar ook gaat het in Colossense hoofdstuk 1, vers 15 daarover. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ja, zeggen de mensen: 90, 95 procent van de christenen zeggen: oh, dus Jezus is God. Nee, het gaat over de nieuwe schepping in Jezus Christus. Dat kun je heel duidelijk lezen. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Colossense 1, vers 18. Dat is het punt. Maar ik ga door met 1 Korinther hoofdstuk 15. Dus alles allen zullen in Christus levend gemaakt worden. Het is de nieuwe schepping. De nieuwe schepping die eigenlijk nog niet gebeurd is. In zekere zin zijn we levend geworden in Christus, natuurlijk is het waar. Maar in de volledige zin gebeurt het pas later, als hij terugkomt. Met de opstanding natuurlijk, we zullen daar straks nog veel over zeggen. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteelingen, dus het is een oogst, hè? het is Oud Testament, is dus dit de tenag. Het, het is een echo van de tenag die we hier horen bij Paulus. Hoeveel mensen hebben dat door dat er echo is van de Tanach? Als eerstelingen vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dus wanneer Christus wederkomt, die komst wordt bedoeld. Die parousie, die aanwezigheid van de Heer bij zijn komst. Als hij terugkomt uit de hemel, met andere woorden, naar de aarde. Om het koninkrijk van God op aarde op te richten. Dan gaan al die profetieën, wonderlijke profetieën van Jezaja 2 in vervulling. Zion zal de wet uitgaan, de Torah uitgaan. Dus de Torah is springlevend. En die zal pas dan helemaal tot zijn recht komen. Bij de wederkomst van Christus. De maatschappij is helemaal zo ingericht. We hebben niks meer te maken met de feestdagen van Jaweh. En zeker niet met de Sabbat. Dat zal niemand kunnen zeggen. Want alle regeerders worden afgezet. Alle koningen worden vervangen. Daarna het einde, dus hij, hij Christus komt. Dan komt het millennium. Dan komen die duizend jaren. Dan komt het koninkrijk, met andere woorden. Om het in simpel Nederlands te zeggen. En daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dus in het begin van die duizend jaar, van het millennium. zal niet alles in één keer. Uh, ...tot stand worden gebracht. Zelfs niet als Christus terugkomt. Zelfs dan niet als de Messias terugkomt. Proud en zusters, denk even na. Wanneer al zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt... ...dat is een proces van duizend jaar. Symbolisch gesproken, duizend jaar. Dat is een proces. Een proces dat begint wanneer Christus terugkomt... ...en eindigt pas wanneer hij het koningschap overdraagt... ...teruggeeft aan de Vader... Opdat God zij allen in allen. Staat dat er ook? Ja, dat staat er. Opdat God zij alles in allen. Er is maar één God, toch? Er is maar één God. En het is niet Yeshua. Maar Yeshua heeft de macht boven alle macht gekregen van de Vader... om koning te zijn, om Messias te zijn. Hij is tot Messias gemaakt. Hij is tot Heren en Messias gemaakt. staat al in Handelingen 2, vers 36... En daar staat ook die beroemde psalm 110. Want die psalm 110 komt keer op keer terug in het Nieuwe Testament. Want hij moet als koning heersen. En zo heb ik mijn preek ook genoemd. toekomst. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dus iedereen zal zich moeten buigen voor God. Maar omdat Yeshua God vertegenwoordigt. Hem representeert als Gods gezalfde, Gods Messias. Zal iedereen zich moeten buigen voor die koning, voor Yeshua? Als Yeshua terugkomt, dan zullen pas echt alle dingen veranderen in deze wereld. Niet eerder. Daar zit het geheim. Er is een mysterie, maar dan gaan alle dingen pas echt veranderen. Dan gaan alle dingen, Panta. Al, alle dingen, alles veranderen. De laatste vijand... die ontroond wordt... is de dood. Maar pas aan het eind van die duizend jaren. De laatste vijand die ontroond wordt... is de dood, want alles is aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij zegt... ik lees nu vooruit 1 Corinthië 15... vers 27... dat alles onderworpen is... is blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is... Zal ook de zoon zichzelf aan hem onderwerpen. Dat is het eind van het millennium. Niet eerder. Dan is alle tegenstand uit de weg geruimd. Alle volken, de draak, de Satan, zijn al allemaal aan banden gelegd. Zij moeten zich allemaal onderwerpen aan Yeshua. En dan zal de zoon zichzelf aan hem onderwerpen, bij die hem alles onderworpen heeft. Omdat God zij alles in allen. Ik ken iemand die bijzonder eigenwijs is. Maar op die tekst moest zij kapituleren. Zeg ja, dit is voor mij het absolute bewijs dat Yeshua niet God is. Want hij moet zich uiteindelijk onderwerpen aan die ene God. En dat is Jahweh. Natuurlijk kan ik in één preek niet alles vertellen, het is een vrij moeilijk onderwerp, het gaat over Gods heilsplan, het, het gaat over Gods veelomvattende heilsplan, waar Hebreeën 1 over spreekt, waar 1 Korinthe 15 over spreekt, waar Paulus dus over spreekt. Er valt heel veel meer te zeggen, maar nou wel dit, nu ga ik naar openbaring 20, nu krijgen we die bekende tekst waarover zoveel te doen is. Ik zag een engel nederdalen uit de hemel, begin begint bij vers 1, met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak. De draak wordt gebonden met die keten. Dat beeld kan niet al te moeilijk zijn. De oude slang, dat is de duivel en de Satan. En u weet, Satan betekent tegenstander. Mijn uitleg is dat teruggaande naar... Daniel hoofdstuk 2, vers 44. Dat alle volken zullen worden afgezet. Alle volken zullen zich moeten onderwerpen aan Gods Messias. En er zal geen rebelie meer zijn. Dat is die Satan die gebonden wordt. Maar nou, er is een maar nog. Want het gaat niet zo simpel. Die Satan zal niet vanaf het moment dat Yeshua optreedt in deze wereld en de wereld dus vernieuwd wordt, in één keer uitgeroeid worden. Ik zag tronen, vers 4, en ze zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die nog het, beeld, nog het beest en nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus duizend jaren lang. Dat is waar we en de brieven van Paulus elders over lezen. In 1 Thessalonicense 4, vers 17. In heel veel andere teksten waar sprake is over de opstanding. Waar sprake is over het eeuwige leven. De gouden tekst, Johannes 3, vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad. Er is maar één God. Dat hij zijn enige geboren zoon, er is maar één enige geboren zoon, gegeven heeft. Omdat er iedereen in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is dat onsterfelijk leven, dat is dat leven, dat opstandingsleven, waarover sprake is van in hoofdstuk 20 van openbaring. Maar nou staat er nog iets in Vers 5. Van hetzelfde hoofdstuk 20. De overige doden werden niet wederlevend. voordat de duizend jaren voleindigd waren. Omdat in die duizend jaar. in dat proces dat alle vijanden tot de voetbank. zijn voeten zijn gemaakt, maar dat gaat niet in één keer, want er blijven vijanden over. zullen. De overige doden niet wederlevend gemaakt worden. Dat is pas aan het eind van die duizend jaren. Degene die waardig gekeurd wordt, die worden ook levend gemaakt. Maar pas aan het eind. Nou het geheim is. Er zijn dus vele gelovigen, om te beginnen. De Hebreeuwse gelovigen, aan wie de brief geschreven is in Hebreeën. En Heidense gelovigen, de niet-Joden. Die in Yeshua geloven als hun koning. Als hun heiland. Als hun verlosser. Die God naar voren heeft geschoven en hem aangewezen heeft. om erfgenaam te zijn. Maar die mensen. die zullen een opstanding krijgen. Die zullen eeuwig leven met Christus. Dus die leven eeuwig met hem. als koningen en priesters. En regeren die duizend jaren. Maar er zijn heel veel mensen. die sterfelijke mensen, die dus niet levend gemaakt zijn, die dus geen opstanding hebben gehad, maar die nog op deze wereld in leven zullen zijn. Er zijn miljoenen, waarschijnlijk miljoenen mensen, die onder het regime van Messias Yeshua zullen leven op deze aarde, die geleidelijk aan vernieuwd zal worden. Dat zal niet 1, 2, 3 gebeuren. Pas aan het eind van het millennium zal er een enorme opstand komen... En dan zal pas dan zal de Satan volkomen machteloos gemaakt worden, krachtloos. De tegenstander. Want dat zijn de volken die afgezet moeten worden. Dat moet nog aanbreken. Zoals 1 Korinther 15 heel duidelijk heeft gezegd. Maar pas aan het eind daarvan, wanneer alle vijanden tot de voetbank zijn de voeten, zeggen maar, dan... Geeft hij het koninkrijk terug aan de vader, zodat God zij alles in allen. Hoe weet ik dat zo? Ik ga naar Jezaja, hoofdstuk 25. We spreken wel van de vier evangelieboeken, maar er is nog een, een vijfde. Maar die staat in de tenacht, die staat in het oude testament. Dat is het evangelie volgens Jezaja. En wat zegt Jezaja in hoofdstuk 25? Laat mij een stukje voorlezen, een klein stukje. En dan probeer ik duidelijk te maken waarom er een tweedeling is als Yeshua regeert op aarde. Waarom er onsterfelijke mensen, die het eeuwige leven hebben gekregen, ze kunnen wel een leven hebben gekregen, maar daadwerkelijk zullen ze opstaan, een opstandersleven krijgen, als Yeshua terugkomt. Zoals je ook kunt lezen in 1 Thessaloniansen, hoofdstuk 4, vers 17. Met geklank en de bezuin gods daalt de Heer neder om de discipelen tot zich te nemen. Maar nu Isaiah 25. Nu het eeuwige leven. Dat is al beschreven in Jezaja 25. Vanaf vers 6. Er staan echt dingen te gebeuren in de toekomst die ons bevattingsvermogen te boven gaan. En de Heer der Heerscharen, Jawel der Heerscharen staat er. Zal op deze berg voor alle volken... Een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Er staat dus niet uh, voor Israël alleen. Het draait wel om Israël. Maar voor alle volken. Dat hebben we trouwens ook mooi in die psalm 102 kunnen lezen. Hè? Waarvan de meeste christenen denken dat die psalm betrekking heeft op de schepping. Nee, het gaat in psalm 102 niet over de schepping. Maar over dat de Heer Sion zal bouwen. En ter de tijden van Genesis was er nog geen Zion. Dus het is duidelijk een profetie over de Zion. En daar staat ook over de, de volken die de, delen zullen hebben aan het heil. In Psalm 102. Maar ik sla die tekst nu over omdat ik, uh, ik wilde uh, vooral nu uh, op Psalm 110 en 1 Korinther 15 de klemton leggen. En nu op Jezaja 25 vers 7. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natieën omsluiert. Dus die tijd komt nog. De sluier die wordt vernietigd die alle natieën omsluiert. Dus mensen die niet geloven, hun ogen zullen geopend worden. Maar ik heb al gezegd, er zal een bekeringsproces zijn. Een proces wat ze weer gaan niet vindt. Een proces wat zelfs tot op heden niet heeft plaatsgevonden. zo. Dat iedereen zal zich moeten buigen voor Jeshua. Iedereen, alle volken, de regeringen zullen afgezet worden. Het zal één koninkrijk worden van Jeshua. En iedereen zal buigen voor de koning. En de bedekking, vers 7b, waarmee de alle volken bedekt zijn. We hebben het wel vaak over de joden. Hun bedekking moet weggenomen worden. En dat is ook zo. Dat staat er ook in het Nieuwe Testament, hun bedekking moet over, weggenomen worden. Maar het zijn niet alleen de Joden hoor. Er zijn miljoenen mensen, miljarden mensen op aarde, die hun bedekking nog moeten worden weggenomen. Het zijn niet alleen de christenen, maar ook de atheïsten, de hindoeïsten, de boeddhisten, de moslims. Er zullen heel veel van die mensen op aarde leven als, als Jezua terugkomt. Maar Jezus heerst niet alleen over een paar mensen, hij regeert over de hele wereld. En iedereen zal zich moeten buigen. En is die tijd ooit gebeurd, heeft de Satan, de tegenstander, ooit zijn macht volledig moeten inleveren, in dat beeld, hè? Dat alle volken machtloos zijn, krachtloos zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar we zijn nog niet klaar. Maar even iets anders nog. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. Vers 8. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Is het geen reflectie op wat er in de openbaring staat, aan het eind van de openbaring? Alle tranen zullen afgewist worden. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen. Dus de tijd komt dan... Dat er geen antisemitisme meer is. Helemaal niet. Want Yeshua, de Jood, is de grote koning. Aangewezen door God. Alles is hem toebedeeld, hij is de erfgenaam. Want Yahweh, vers 8b, heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, vers 9. Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heer op wie wij hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Dat zal de complete, de volledige verlossing zijn. Maar nou is het zo, dat ik heb gezegd dat er is een opstandingsleven. De ware gelovigen zullen een opstanding krijgen. En dat is maar voor een deel hoor. Dat is een kleine oogst eigenlijk vergeleken bij de massa. Maar er is ook nog een ander deel, die massa, die overblijft. En we lezen daarover in het vijfde evangelieboek van Jezaja. Want we lezen ook in Jezaja over sterfelijke mensen die daar nog zullen leven. Dus enerzijds, Jezaja 25, over de onsterfelijke, die eeuwig leven krijgen. Dat de dood zal helemaal verwijderd worden. Maar ook in Jezaja aan het eind, hoofdstuk 65, daar lees je over de sterfelijke mensen. 60, vanaf vers 17. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Dat is de nieuwe schepping. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niets zal meer zijn zoals het is. Alles zal veranderd worden. Alles waar we nu tegenopstoten, alle ellende, die zal veranderd worden. Niet in één keer, maar geleidelijk aan. Dat is het regeringsproces, dat heersproces van Yeshua. Al zijn vijanden moeten tot de voetbank zijn de voeten worden gemaakt. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Zo staat het in Jezaja. Maar ge zult u verblijden. En juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Dat is een nieuwe schepping hoor. Dat kan ik je verzekeren. Een schepping die zelfs de schepping in, in Yeshua nu te boven gaat. Want het is leven. Het is een nieuwe schepping. En Yeshua is de enige. De eersteling die opgestaan is. Die onsterfelijk gemaakt is kracht als een overnietigbaar leven... is Yeshua, de hoge priester. staat in Hebreeën, maar we zullen het later, veel later behandelen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel. Ja, natuurlijk. Dat kunnen we lezen in psalm 110. We kunnen het lezen in psalm 102. We kunnen het lezen in, in psalm 2. Alles zal zich moeten buigen voor Yeshua. Dat staat zelfs in Filippenzen 2... Waarvan de meeste mensen denken dat Yeshua God is. Nee, Yeshua is degene die die verheven plaats van God heeft ontvangen. Dat staat er letterlijk ook aan het eind van deze perico. Maar goed, we gaan niet Filippense 2 niet behandelen, want we hebben daar geen tijd voor, helaas. Dat is trouwens uitvoerig behandeld in artikelen, in studies, die we kunt vinden in, op de website van Immanuel. Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. Sion zal tot blijdschap worden. Ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. Dan is de tijd voorbij. Weg met Abraham, die de geboden van Jahweh volgde en zijn inzettingen. Genesis 26, vers 5. Ik ben er zelf van overtuigd nu dat, dat dit de sabbat inhoudt ook. Abraham geloofde in de sabbat. Genesis 26, vers 5. De tijd dat mensen zeggen, zoals nu. Veel onwetend, hè. En sommigen wel uh, rebellerend. Weg met Mozes. Die tijd hebben we gehad passé. De toren afgeschaft. Weg met Mozes. Weg met Abraham, weg met Mozes. Weg met de Joden. In de vierde eeuw is niet alleen Jezus tot God verklaard door het Concilie van Izea. Maar Rome heeft ook de Sabbat vervangen door de zondag. Je kunt het lezen, ik heb het in het boekje ook gelezen van de apostolische constituties, dat in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling, de gemeenten hebben de Sabbat gevierd en niet de zondag. Dat is pas veranderd in de vierde eeuw. En wel toevallig, hè, dat niet alleen de Sabbat is veranderd, de vervangingsleer, maar dat wel toevallig in diezelfde eeuw hebben ze van Jezus God gemaakt. Het konziering van Izea, God uit God, mens uit mens. In diezelfde eeuw heeft Rome alles veranderd. Je mag het haast niet meer zeggen zonder dat mensen boos worden, maar ik zeg het uit liefde. Want ik weet dat vele mensen, de meeste, uit onwetendheid handelen. Je zult voor mij geen, geen haat horen. Maar ik ben wel natuurlijk heel principieel bezig als ik over die dingen denk en ik hou van God, onze Vader. En ik hou voor zijn zoon. En uiteindelijk zal alles voor deze waarheden moeten wijken. Jezaja 65. Ik zal juichen over Jeruzalem. Kijk, dat is het heilsplan. Hè? Mensen, ik heb mensen gesproken die zeggen, ah, die joden, ik wil er niks mee te maken hebben. En um, dat is allemaal voorbij. En uh, die arme joden, die geloven allemaal niet. Natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat in het millennium heel veel joden, sterfelijke joden, tot inzicht gebracht worden door die gelovigen die met Christus zullen heersen als koningen en priesters. Ze zullen tot, de joden die niet geloven, vele joden zullen tot inzicht gebracht worden. Ze zullen zich bekeren. Dat is het geheimen, maar ja, ik, ik ga het nou ineens te veel behandelen Van Romeinen 11. Ze zijn vijanden om iemand wil. Maar geliefde om de vader wil. Maar goed, je hoort mij niet zeggen. Laat ik dat duidelijk maken. Want dat, dat is niet aan mij. Dat de Joden maar makkelijk allemaal behouden worden. Ook als ze niet in Jezua geloven. Nee, dat zeg ik niet. Dat zit wat, wat genuanceerder in elkaar. Wie het ook zijn, Joden of niet-Joden. Wie dat willens en wetens verwerpt, die wordt niet zomaar behouden. Echt niet. In het millennium zal er ook in Jeruzalem zijn. En dus er zullen heel veel Joden zijn. En die zullen tot inzicht gebracht worden. Ik heb nog nooit in een preek of wat dan ook zoveel of wat tot gesproken over een onderwerp zoals deze. Ik zal juichen over Jeruzalem bij mij, verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw. Dat, dat niet meer. Dat zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft. Er zullen geen abortusklinieken meer zijn, met andere woorden. Om het even recht toe, recht voor, voor zijn raap te zeggen. Die zullen er niet meer zijn. Maar voordat het zover is, wat moet er niet allemaal nog gebeuren, totdat Yeshua terugkomt. Dat zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijzaard, die zijn dagen niet volleindigt want de jongeling zal als honderdjarige sterven dus Rutters en zusters, in het millennium zullen zowel onsterfelijke mensen zijn als nog sterfelijke mensen zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden nou ga ik even terug naar het boek openbaring er zal dus een tijd komen dat mensen geleidelijk aan tot besef komen van, hé, hey, er is een god dat is de almachtige en hij heeft een zoon dat is de koning. De koning die op alle macht gekregen heeft. Hè? Er zullen waarschijnlijk in het millennium veel meer wonderen gebeuren dan nu. Als er één is in staat is om de tekenen te doen die hij gedaan heeft toen hij nog op aarde was, dan is het Jeshua wel. Als hij teruggekeerd is op aarde. Maar ik kan het niet allemaal overzien. Zoveel is het. Ik moet aan zoveel dingen denken. Het, het is bijna verbijsterend. Zoveel gaat er veranderen in de wereld. Maar wat krijgen we op het laatst? Al die sterfelijke mensen. De Satan is niet meer helemaal dood. Want op het laatst zal er een opstand komen. Zullen vele mensen in opstand komen. bene, hoe is het mogelijk? In opstand tegen Yeshua. Je kunt het lezen in psalm, psalm hoofdstuk 2. Hè? Daar gaat die al over. Psalm 2. Wat er later gaat gebeuren. bene. En als die opstand komt. Een stukje van hoofdstuk 20, van openbaring, vanaf ze, nee, vers 7. En wanneer de duizend jaren voleindig zijn, zal de Satan uit zijn gevangenschap worden losgelaten. Nou, u mag geloven wat u wilt, als u gelooft in een Satan met een bokkenbruik op, die bullebak, dat monster. Maar in werkelijkheid zullen dat de mensen zijn die in opstand komen tegen Yeshua. En, ze zal, en Zater zal gevangenis worden losgelaten en er zal uitgaan om de volkeren aan de hoeken der aarde te verleiden. Dus er worden volken in het duizendjarig rijk, in het millennium, verleid en die zullen in opstand komen. Hoe is het mogelijk? Gog en Magog om hen tot de oorlog te verzamelen. Hun getal is als het zand der zee. Het is niet zomaar een paar mensen. Massaal. Massale opstand. Massale rebellie. Tegen is jongen, benen. Ongelooflijk. En ze kwamen op over de breedte der aarde, vanaf vers 9, en omzingelden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de pool van vuur en zwavel. Nou ga ik tot slot terug naar 1 Korinther, hoofdstuk 15, vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Daar heeft de openbaring het over. Hè? En al het kwaad zal uitgeroeid worden dan, tot en met de dood toe. En alle vijanden zijn dan tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd. Die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. Omdat God zei, alles in allen, is dat die wonderbaarlijk. Noem dat maar eens geen eeuwige evangelie. Amen.